Dit is door negens met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in de Utrechtse Van der Hoeven kliniek is waarschijnlijk aangestoken. De politie heeft in de kliniek een vrouw van 38 gearresteerd op verdenking van brandstichting. Ze zou het vuur in haar cel hebben aangestoken. De brandweer had het vuur in de Utrechtse kliniek snel onder controle. Niemand raakte gewond. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is een militair vliegtuig vertrokken met hulpgoederen naar Griekenland. Aan boord zijn onder meer dekens, slaapzakken en veldbedden voor vluchtelingen. De 25 ton aan goederen wordt aan het begin van de middag afgeleverd in Athene. Vorige week vroeg de Griekse regering om hulp bij het opvangen van gestrande vluchtelingen. De KDC-10 onderbrak voor deze hulpvlucht een oefening in Noorwegen. Het toestel keert morgen terug om in het kader van die oefening gevechtsvliegtuigen bij te tanken. Bij de parlementsverkiezingen in Slowakije heeft de partij van premier Fico fors ingeleverd. Zijn sociaal-democratische smerpartij blijft wel de grootste, maar verliest de absolute meerderheid. Daarom moet FICO nu een coalitie gaan vormen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt de Smerpartij op een kleine 30% uit te komen. Bij de vorige verkiezingen was dat 44%, wat de partij een meerderheid in het Sloaanse parlement opleverde. In Groningen is vanochtend bij een ongeluk met een busje een inzittende omgekomen. Het ongeval gebeurde op de N46 bij het dorp Oostenieland. Het busje met zes inzittenden raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De andere vijf inzittenden raakten licht gewond, van wie er drie naar een ziekenhuis zijn gebracht. Het weer is half tot zwaar bewolkt, met de meeste zon in het oosten en noorden. Verder wat buien, soms met natte sneeuw, vooral in het westen en zuidwesten. Het wordt een graad of zeven vandaag. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het overdag wel wat warmer. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. What een day this has been. What a ram would I mean. Why it's almost like be.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 Thank you. No, Zie je deze cd liggen, laat hem, neem hem mee, zou zeg, ik zeggen, kopen, want het is zeker de moeite waard. Oscar Pettiford Quartet, We Get The Message, live in Hamburg, 1958. En de bezetting was als volgt natuurlijk. Oscar Pettiford speelde natuurlijk uh, zelf op uh, wat uh, bas en uh, uh, cell, uh, cellist. En verder speelde mee Artilla uh, Zoller, Gitaar Hans Koller, uh, Alt uh, Tenorsax en Kenny Clark op drums.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 CD 3 on 2 Joe Magnarelli. Trompetist. Verder Steve Davis, trombone. Mike Di Rublo, Alt Sax. Rudy Royston, drums. En Brian Charlotte, organ. Uh, Sorry. <coughs> en eens even kijken. Oh ja, ik had toen wat tv-tunes. Dat vond ik ook dat was wel grappig. Ik doe er een paar. Misschien herken je ze wel. Deze. Ik zal er zo wat over vertellen.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 Nothing to fear I can face it on my own Just knowing you're near I can see the clouds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 Yes.